Zes uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Grote treinproblemen rond Utrecht. Rijverbod voor probleem Vira. En bussenmaker wil praten over leenstelsel. Rond Utrecht Centraal is het treinverkeer ernstig verstoord. Om kwart voor vier ontstond volgens NS een technisch probleem... waardoor seinen en wissels niet meer bediend konden worden... Dat probleem is verholpen, maar er rijden nog veel treinen niet op tijd. In de hal van Utrecht Centraal is het erg druk. De NS zei aanvankelijk dat de problemen tot half zeven zouden duren. Dat is nu bijgesteld naar acht uur. De regeringspartijen VVD en PVDA willen dat de NS reservetreinen inzet... op het traject van de Vira tussen Amsterdam en Brussel. De Vira rijdt sinds begin december en sindsdien stapelen de problemen zich op. Reizigers klagen over vertragingen, dure treinkaartjes... en het uitvallen van allerlei treinen. Donderdag reed de trein niet meer wegens beschadiging door ijsblokken. En vanmiddag werd bekend dat de Vira-treinen zeker tot maandagavond niet zullen rijden. In België is een stuk bumper van een Vira-trein naast de rails gevonden. Pas als vaststaat dat de Vira's betrouwbaar zijn, mogen ze weer rijden. Minister bussemaker verwacht dat ze D66 en GroenLinks kan overtuigen van de noodzaak om een nieuw leenstelsel voor studenten in te voeren. Ze wil met de partijen praten over een bezwaren tegen het kabinetsvoorstel om de basisbeurs vanaf volgend jaar te vervangen door een lening. De fracties van D66 en GroenLinks in de Eerste Kamer hebben in november al duidelijk gemaakt dat ze daar problemen mee hebben, omdat ze vrezen voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. In de reactie op de oproep van bussemaker zegt GroenLinks het plan nog steeds schadelijk te vinden voor het onderwijs,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 Voorzitter van de kamp van de politiebond ACP zegt dat het gesprek met opstelte hem voldoende vertrouwen heeft gegeven. Minister van Financiën Dijsselbloem is de enige kandidaat voor het voorzitterschap van de Eurogroep. Tot twaalf uur vanmiddag konden gegadigden zich voor deze functie melden. Maar volgens de huidige voorzitter van de Eurogroep, de Luxemburger Juncker, heeft alleen Dijsselbloem dat gedaan. Waarschijnlijk maandag wordt er meer bekendgemaakt over de benoeming van de nieuwe voorzitter.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 In Arnhem woedt brand bij een chemisch bedrijf. Volgens de brandweer begon de brand met een gasexplosie. Daarna sloegen de vlammen over naar het dak van het bedrijf. De brandweer gaat ervan uit dat er geen slachtoffer zijn gevallen. Het vuur is nog niet onder controle. Bij de brand in Arnhem komt veel rook vrij. Voor de Nederlandse ambassade in Moskou is een protestactie gehouden... naar aanleiding van de dood van de Russische activist Alexander Dolmatov. Die pleegde gisteren zelfmoord in de gevangenis in Rotterdam. De Nederlandse ambassadeur in Moskou gaf een korte verklaring buiten de ambassade. Hij noemde de dood van de activisten grote tragedie. Tolmatov vluchtte in juni naar Nederland omdat hij zich niet meer veilig voelde. Hij had politiek asiel aangevraagd, maar die aanvraag was afgewezen. Sinds woensdagavond zat hij in vreemdelingendetentie in Rotterdam. De Verenigde Naties verwachten een grote vluchtelingenstroom door het geweld in Mali. Uit het noorden komen verhalen over executies, amputaties en het recruteren van kindsoldaten door islamitische opstandelingen. Ongeveer 400.000 mensen zullen proberen te vluchten naar Mauritanië, Niger, Burkina Faso en Algerije, waar al veel vluchtelingen zitten. Daarnaast denkt de VN dat 300.000 mensen naar het veilige zuiden van Mali gaan. Er komt geen doorstart van fosforproducent Termfos in Vlissingen. De kans is minimaal dat er nog een koper opdaagt voor het Zeeuwse bedrijf. Bij Termfos werkte het op november vorig jaar 430 mensen. Voor de werkgelegenheid in Vlissingen is dit slecht nieuws, stellen de curatoren in een verklaring. Voor de dochterbedrijven van Termfos in het buitenland is wel interesse. De curatoren verwachten vandaag een van de buitenlandse ondernemingen te kunnen verkopen. Na de vernieling van een ijsbaan in Oude Pekela is ook de ijsbaan in Nieuwe Pekela door vandalen vernield. Er werden tegels en boomstam op het ijs in de Groningse plaats gegooid, waardoor scheuren en gaten zijn ontstaan. Gisteren werd een man van 19 opgepakt die met zijn auto over het ijs in Oude Pekela was gereden. Het weer vanavond in het noorden en noordwesten nog opklaring. Op andere plaatsen veel bewolking. Vannacht overal bewolkt. Het vriest maximaal 5 graden. Morgen in het noorden een beetje zon. In het uiterste zuiden mogelijk een beetje sneeuw. hele dag vriest het licht. Zondag bewolkt, vanuit het zuiden sneeuw. In het noorden overdag droog. En misschien ook nog wat zon. ANWB Verkeersinformatie hoort het zojuist al in het nieuws. Bij uh, Utrecht hebben ze het weer een klein beetje op de rails. Maar u moet nog steeds rekening houden met uh, grote vertragingen op het spoor van en naar Utrecht. Dan de files. Het zijn er nu 21, 75 kilometer bij elkaar opgeteld. Dat is wat minder dan gebruikelijk op uh, dit tijdstip. Op de A1 naar Amsterdam staat tussen Naarden en Muiden-Oost 7 kilometer. En op de A6 vanuit Nederstad naar Emmeloord. Voor de Ketelbrug 9 kilometer de werkzaamheden. Die duren nog tot eind deze maand. Op 58 vanuit Breda naar Tilburg staat een kapotte vrachtwagen bij Breda. Dus de knooppunt Galder en Ulvenhout staat 3 kilometer file. De rechterrijstok is dicht. Vraagt u zich wel eens af waarom u wel moet betalen als u rood staat... maar geen rente op uw betaalrekening krijgt? Wij ook? Knap geeft u gewoon rente op uw betaalrekening... en zuivert als u dat wilt uw roodstand automatisch aan vanaf uw spaarrekening. Waarom? Omdat wij er voor u zijn en niet andersom.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goedenavond. Het is vrijdag 18 januari. Grote brand in Arnhem. Zorgen bij minister over Mali. En Hart van Spoorwegen getroffen. Leeuwarden, Den Haag, Rotterdam. Naar al die bestemmingen en meer rijden vanaf Utrecht geen trein op dit moment. Karin Alberts is op het Centraal Station in Utrecht. Karin, we spraken elkaar het vorige uur. Het was er erg druk. Rijdt er ondertussen überhaupt nog wat? Nou ja, de rijdt veel het een en ander. En dat zie je ook meteen terug, want hier voor het informatiebord is het beluidend minder druk dan uh, toen we de, elkaar de vorige keer spraken. Uh, toch wat vrijdag zijn gaan rijden. Maar er zijn nog steeds die ook niet rijden, hoor. Dus uh, Nijmegen rijdt nog niet, Maastricht rijdt nog niet. En ik hoorde net omroepen dat uh, rond uh, half zeven, even na half zeven... de eerste trein naar Den Haag weer gaat rijden. Maar uh, ja, het, het blijft nog even behelpen voor de reizigers. Ja, druk behelpen. Je hebt reizigers gesproken. Ze reageren ook massaal via Twitter. Er is hier iemand die zegt... ja, ik wil dat de NS warme sokken gaat uitdelen. Massage en sauna is ook goed, hoor. Dat is nogal wel een, een reactie met een knipoog. Maar ja. hoe reageren de mensen bij jou? Nou ja, dat wordt in ieder geval niet uitgereikt, die massage en die warme sokken. Er wordt wel warme koffie aangeboden, want er komt hier af en toe zo'n mededeling van een meneer van de NS die dan zegt... Uh, ...we vinden het heel vervelend dat deze vertraging er is en we bieden u graag een kop koffie aan bij een van de kiosken. Nou ja, er zijn niet heel veel mensen als ik zo om me heen kijk die er gebruik van maken, want ik zie weinig mensen met koffie in de hand. Ja, gelaten, de meeste. een aantal heel boze mevrouw die zich, uh, wat ik je straks al vertelde, die uit zichzelf naar mij toe kwam om even de stoom af te blijven. Blazen. Maar een ander die uh, naar assen moest, die zei, nou ja, god, ik ga maar even een broodje eten en het komt alweer goed. Dus een uh, beetje gemengde reacties. Ik heb, uh, we spreken denk ik nu zo anderhalf twee minuten met elkaar. Ik heb die me mevrouw uh, op het station die altijd zegt, dames en heren, die heb ik nog niet gehoord. Hoe zit het met de communicatie? Maar het is nu een meneer die voort uh, oh, voort. <laughs> Met een minder nasaal geluid, dat uh, is in, inderdaad waar. Uh, nou ja, De communicatie die beperkt zich tot af en toe, zo'n mededeling. Uh, de communicatie gaat best wel goed, moet ik zeggen, via dat bord. Maar dan staat aangekondigd de treinen die niet rijden en ook degenen die wel rijden. En daaronder staat dan uh, dat bijvoorbeeld Arnhem en Nijmegen rijden minder treinen... Uh, houd daar rekening mee. Van daarna gauw daar geen treinen. En voor de rest is er een informatieloketje waar één uh, ja, wat sneuien meneer achter zit. Tenminste, sneu in mijn ogen. Want een half uur geleden stond daar een enorme rij voor. En zag je hem eigenlijk een beetje kijken met zo'n blik: van ja, wat moet ik met al die mensen? Want ik weet het eigenlijk ook niet. Dus ik heb hem toen maar niet lastig gevallen. Uh, ja, er zijn weinig mensen hier op de vloer om de mensen van uh, informatie te voorzien. Maar ik kon nu wel weer de luidspreker. Even luisteren. Kijk, een schijn van 18 uur 17. Ik hoorde even niet waarheen. Die uh, komt binnenkort uh, aan. Goed, er is weer beweging. Ik ga eventjes praten met, uh, dankjewel Karin, met Ingeborg uh, de Boer. Die is van de Nederlandse spoorwegen. Um, en dan vooral over hoe het eigenlijk uh, komt. Want uh, we begrepen een storing aan het bedieningssysteem van de zijnen en de wissels. Is dat weer verholpen? Ja, het klopt uh, dat de storing is uh, veroorzaakt door een, een storing in de technische systemen... Uh, waardoor korte tijd seinen en wissels uh, niet bediend konden worden. Dat probleem is heel snel verholpen. En we zijn nu druk bezig om het treinverkeer op te starten. Ja, dat betekent dat er zo'n mondjesmaat... Hè, we hoorden net de aankondiging van een trein die binnen zou uh, komen... dat de mondjesmaat weer treinen gaan rijden? Ja, we hebben eigenlijk uh, heel kort nadat de storing was verholpen... Uh, de, zijn de treinen alweer gaan rijden. Uh, maar reizigers moesten op alle trajecten wel rekening houden met vertraging... Maar ja... Ook met uitval van hun trein. Ja, omdat de dienstregeling natuurlijk, euh, laten we zeggen, gaten dan vertoont. Dat is het hem eigenlijk. Ja, het, het kost even tijd voordat je zo'n dienstregeling weer normaal kan, kan opstarten. En dan ga je ook uh, bepaalde scenario's afwerken. En, maar het is het allerbelangrijkste dat de trein zo snel mogelijk weer volledig hervat gaat worden voor onze reizigers. En alle kanten weer op? Alle kanten weer op. Daar zijn we nu druk mee bezig. Uh, in de tijd dat er geen treinverkeer mogelijk was richting Gouda hebben we daar ook bussen laten rijden voor onze reizigers. En voor reizigers op het station hebben wij ook uh, koffie en thee uitgedeeld. Ja, dat hoorden we net. Uh, zijn er veel reizigers gestrand? Heeft u daar enige informatie over? Nee, exacte aantallen kan ik u niet, uh, niet geven. Maar u kunt zich wel voorstellen dat het vrijdagavond in de spits op Utrecht Centraal, dat dat wel gaat om veel mensen die daar hinder van ondervinden. Ja, dat zijn altijd enorme uh, aantallen. Dan ja. hoorden we ook dat niet al het NS-personeel goed was geïnformeerd. Hoe kan dat nou? Er zijn heel veel mensen van NS buiten geweest om onze reizigers op te vangen. U kunt zich ook voorstellen dat situaties natuurlijk ook per minuut of per kwartier kunnen veranderen. En het is dan belangrijk om iedereen zo goed mogelijk van de actuele informatie te voorzien. En daar spannen wij ons ook volledig voor in om dat te doen. Ja, maar dat is de zin die je voorleest van hoe het zou moeten. Maar in de praktijk blijkt dus niet het geval te zijn. Nou, dat zijn niet de geluiden die ik op dit moment heb gehoord. Uh, ik heb vooral gehoord dat onze medewerkers buiten druk bezig zijn geweest om mensen te informeren. En ook om ze te laten zien uh, wat er wel mogelijk was aan reismogelijkheden en wat eventuele adviezen zouden kunnen zijn. We hadden het over de storing. Wat, wat was er eigenlijk gestoord? Ja, dat kan ik u niet precies uitleggen, omdat het een systeem is van ProRail. Ik heb begrepen oh dat het gaat om een technisch systeem... Uh, waardoor de seinen en wissels niet bediend konden worden. Het is worden. niet gewoon een kastje waar, uh, waar iets mee is gebeurd, waar de sneeuw is ingekomen. Dat, dat... kan ik u niet vertellen, het zijn systemen van ProRail. Ja, ja, ja nee, de ene bal naar de andere. Mevrouw de Boer, ik dank u wel voor uw reactie van de Nederlandse Spoorwegen. En dan het nieuws van hedenochtend ochtend. En misschien ook wel weer van morgenochtend. Want s'nachts is dat interview uitgezonden. En morgen nacht, komende nacht eigenlijk... wordt weer dat inter andere interview uitgezonden met Lance Armstrong. Er wordt op gereageerd. Onder andere door erelid Hein Verbrugge van de UCI... Hij uh, laat het niet mondeling horen. Nee, hij geeft een reactie aan de NOS op de dopingbrief, uh, dopingbiecht van Lance Armstrong. Hoewel, ik zei hij laat het niet mondeling horen. Hij uh, laat het toch mondeling horen. Want vooraf werd gedacht dat Armstrong flink zou uithalen naar de internationale wielerunie. Maar dat bleef uit. van Verbrugge reageert dan ook tevreden. Nou, Ik denk op de eerste plaats dat het natuurlijk goed is dat Lens Armstrong uh, zijn dopingverbruik heeft uh, toegegeven. En ja, voor de rest, um, ik heb natuurlijk persoonlijk nogal wat meegemaakt de laatste tijd. En ik denk dat ik me maar, maar het beste houd aan, uh, aan, aan wat door de UCI deze morgen is uitgebracht. En dat is op de eerste plaats natuurlijk dat er nooit iets weggewerkt is bij de UCI. Uh, en de tweede plaats dat ook onder mijn leiding. Dus uh, de UCI altijd in de frontlinie heeft gestaan en het gevecht tegen de doping. Maar dat is voor mij iets wat ik uh, altijd al gezegd heb en wat ik weet. En daar zal ook niemand, ik helemaal niemand, een, een bond kunnen noemen die meer doet dan de UCI. Nou ja, dus uh, bevestiging van die twee dingen. Dat de UCI correct is geweest en uh, dat, dus, uh, dat we altijd alles gedaan hebben. Die zijn gekomen dus ook in dat interview van Armstrong. Uh, voor mij niet als een verrassing, maar ik ben er natuurlijk wel erg tevreden over nadat je jarenlang allerlei verdachtmakingen over je hebt heen moeten laten gaan... en allerlei complottheorieën. En dat het uiteindelijk natuurlijk enkel maar theorie blijkt te zijn. Dat zei oud-voorzitter van de UCI, Hein Verbrugge. Nu alleen oud-wielrenner Bart Voskamp. Um, ja, Ook met het tevreden gevoel gekeken naar het interview met Armstrong... of uh, had u er andere gedachten bij? Nou, zeg maar, ik, nou, ik had er geen andere gedachten bij. Kijk, wat hij heeft gedaan is natuurlijk een logisch gevolg van, uh, van wat er de voorgaande maanden is gebeurd. Hij is natuurlijk beschroppigd uh, door, door meerdere mensen, geloof ik wel 25. Dus uh, er zat ook niks anders op dan, uh, dan toe te geven wat, uh, wat anderen hadden gezegd. Uh, wat me wel opviel is dat hij totaal geen uh, vingerwijzing heeft gedaan. Eigenlijk naar niemand. Maar aan de andere kant ook wel een beetje logisch. Want hij wil zijn schade natuurlijk ook wel uh, beperken uh, uh, na dit interview. Ja, of, of is dat een beetje zo, de, de, wat ze in Italië noemen, de maffiacode. Je houdt gewoon je mond. Uh, nou, dat weet ik niet. Ik, ik denk, kijk, het is natuurlijk een, uh, een, een, een wielrenner geweest. Een sportman, en uh, vooral een zakenman, die, uh, die toch een behoorlijk uh, vermogen heeft uh, vergaard. En een bepaalde roem heeft vergaard. En er is natuurlijk wel uh, achter de schermen ook wel druk over gesproken van... Uh, uh, hoe kunnen we kijken dat ik zo goed mogelijk uit, uh, uit deze strijd... De nee, maar goed, dat, dat, dat is, uh, laten we zeggen, de ene kant van de zaak. Aan de andere kant, denk je, en dat, dat, dat geeft hij eigenlijk ook zelf wel aan... zonder namen te noemen, uh, iedereen gebruikt Ja, nou goed, dan kan ik als oud beroeps bevestigen... dat dat niet zo is. Niet iedereen gebruikt... Uh, uh, je hebt zelf iedereen, niet gebruikt Nee, ik heb zelf niet gebruikt. Maar goed, het zijn altijd vragen die, die toch nooit geloofd worden. En die uh, als je zegt. Van, nee, benieuwd, het wordt niet geloofd. Eraf... Uh, ik bedoel, in dit geval, ik geloof in iedereen, maar het wordt niet geloofd in zijn algemeenheid. Nee, omdat de kopen, mensen is... elke keer pas later blijkt dat het niet zo ja. uh, blijkt te zijn geweest. Ik bedoel, uh, Armstrong nee. dachten we ook dat hij het op een boterham met pindakaas deed. en Dat was niet zo. Nee, dat is, dat is te gebleken. En gelukkig heeft hij dat ook toegegeven. Kijk, uh, het, het feit dat andere mensen hem beschuldigd dat hij uh, van niet zeggen dat hij heeft gebruikt. Dus het is, het is sowieso fijn dat hij toegeeft dat hij heeft gebruikt. Uh, hij heeft dus ook aangegeven van, nou, ik ben in een systeem gerold eigenlijk. Ik ben erin meegegaan en uh, alleen, ja, heb ik er ook niks aan gedaan. En uh, ik denk dat dat nu aan hem is. Hij is natuurlijk een... Uh... Een, een grote man in, ja. in deze wereld, dat hij misschien daar nu ook wel uh, iets aan moet gaan doen. Maar ja. dat betekent niet alleen maar een lichte bekentenis en uh, het leveren het verder. Ik denk dat hij verder door het stof zou moeten gaan... en ook heel hard moet werken om te proberen uh, de schade te, te, te minimaliseren... naar aanleiding van, van uh, dit hele gebeuren. Wat ons verder opvalt is dat uh, grote jongens uit het profpiloton van toen hun mond houden. Ja. Uh, maar ja, weet je wat het is? En het is heel moeilijk uit te leggen. Mensen vragen op mij ook vaak: van, Ben je niet heel boos? Ja, uh, kijk, in het verleden, als ik op een half uur of drie kwartier binnenkwam in een bergrit, dan heb je je vermoedens. Maar stel je voor dat je je vermoedens uitsprak, zoals in het verleden bijvoorbeeld: uh, Ja, je kunt het misschien, maar Edwin van Oordok heeft gedaan, ja. die reed bij Raas. Die heeft toen uh, openlijk in de pers gezegd van hier kloppen dingen niet, hier, hier zijn dingen aan de hand en hier wordt een bepaald middel gebruikt. Maar nou, die heeft gelijk schadeclaims aan zijn broek gehad. Dus en dat is in die tijd heel moeilijk geweest. Alleen het is nu, natuurlijk nu wel een verademing dat je wel kunt zeggen van kijk, ook naar de buitenwereld toe. Van het is toen niet makkelijk geweest om broekscenter te zijn uh, in de jaren negentig. Nee, maar je kan nu wel uit de kast komen. <laughs> ja, uit de kast? Ja, goed, ik, nou, het, ik Uit gebruik... de kast kan je niet komen, <laughs> Nee, U, u begrijpt uh, de, de, de terminologie, ja. je kan nu gewoon wel bekennen. Ja, je, je kan er gewoon wel. Ik denk, als iemand die, uh, die die behoefte heeft en die, uh, die iets heeft te verbergen en hij zit ermee, dan denk ik, is dat denk ik wel een moment om dat nu te doen. Uh, dat is absoluut waar. En uh, die mogelijkheden worden ook geboden. Dus ik denk, mensen die dat willen doen, die zullen dat dan ook uh, wel gaan doen. Dus Alleen ik vraag het me af, ja. want de consequenties nou ja. die liggen er niet om. Nou ja, nou ja, goed, er is een soort pardonachtige regeling dat je toch in de wielrennerij werkzaam kan blijven. Ja, natuurlijk. Nou nou ja. We, we de, zullen het zien. Het is dus heel onduidelijk wat, wat dat precies inhoudt. Dus ik ja. denk, denk dat dat eerst nog even wat verder uitgewerkt moet worden. Maar goed, eerst vannacht het uh, tweede interview. Ik, uh, dank je wel, Hartstikke Graag gedaan. Dag. Berlijn, daar begon vandaag een grote landbouwbeurs. Nederland is er goed vertegenwoordigd. Dat zag onze correspondent Tim de Wit straks een verslag. Ja. Dennis mooi met uh, treinproblemen en fileproblemen. Ja, laat ik bij Utrecht beginnen met de treinproblemen. Van en naar Utrecht komt het treinverkeer weer een beetje op gang. Al rijdt alles nog lang niet volgens het boekje. Je moet nog rekening houden met flinke vertragingen daar. Langs de file op dit moment staat op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord. Zeven kilometer voor de Ketelbrug. En bij Breda staat er een kapotte vrachtwagen op de A58 richting Tilburg. Dat levert drie kilometer file op. De rechterreis ook eens dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A16 richting Antwerpen. Voor het knooppunt Galder vier kilometer. Kan omrijden via Waalwijk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, de UNHCR... denkt dat er de komende maanden ruim 700.000 mensen... op de vlucht zullen slaan in Mali. Vanuit het noorden van Mali komen verhalen over executies, amputaties... en het recruteren van kindsoldaten door islamitische opstandelingen. In de hoofdstad Bamako houdt men de situatie in het noorden... gespannen in de gaten. Dat merkte onze Afrika-correspondent Koert Lindeijer. Bamako is een stad onder grote druk door de oprukkende eh, extremisten. Maar het leven gaat ook gewoon door. Onder een boom worden kranten verkocht. De, eh, de overwinning. De eh, overwinning is zeker. Het gaat nu door het aantal kranten heen. Dat is hier de kop van. Het stadje Conna is ingenomen gisteren door het Malinese leger... geholpen door de uh, Franse soldaten. Is het uh, nieuws van de Pandan van uh, vandaag? Bent u blij dat de Fransen zijn gekomen? Ik ben heel erg blij, uh, meneer. We waren zo bang voor de rebellen dat ze hier naartoe zouden komen. En nu zijn we opgelucht, want de Fransen zijn hier om ons te beschermen. Bent u bang dat de, man, de mannen met de lange baarden alsnog zullen komen... Wij zijn blij met de manier waarop we hier leven. We willen geen extremisten hier in de hoofdstad van uh, Mali. Wij zijn bang voor de mensen met de lange baarden. Laten ze, laten ze weg uh, blijven. Hier ook een plaatje van de man die de gijzelingsactie heeft uh, gedaan in Algerije... Wat, wat denkt u? Is het uh, gevaarlijk wat er in Algerije is, uh, is gebeurd? Oui, je pense ja, ik denk dat het mogelijk is dat we en n'importe doen. Het zijn slechte mensen. Natuurlijk kunnen deze slechte mensen, de terroristen, dit ook hier doen. Zij denken dat ze naar het paradijs gaan als ze een aanslagen plegen. Maar we zijn bang dat dit soort aanslagen ook hier kunnen plaatsvinden. De terroristen zijn nergens bang voor. Want zij gaan naar het paradijs toe als ze doodgaan. Maar wij gaan echt dood. We zijn bang. We Trump die het paradijs dus ze zijn bereid om n'importe wie en n'importe hoe. U bent journalist. Bent u bang dat de heren met de lange baarden eigenlijk misschien al hier aanwezig zijn? Ja. Want er zijn integristen hier bij ons. Er zijn mensen die denken dat de leven moet worden geregeld. De 6e eeuw. Oh, er zijn zeker mensen die hier aanhanger zijn van de ideologie van de extremisten. Er zijn mensen die denken dat als we vele eeuwen teruggaan in de geschiedenis en we de Sharia, de islamitische wetgeving, de strafmaatregelen toepassen en mensen hun handen afhakken wanneer ze dieven zijn, dat dan de problemen van Mali zijn opgelost. Meneer, 80 tot 90 procent van de bevolking is moslim in dit land, maar we zijn tolerant. Ja, er zijn mensen die de terroristen zouden steunen hier in Mamako uh, als ze hier zouden komen. Maar ik voorspel, er komt een burgeroorlog als ze hier werkelijk de hoofdstad binnenkomen. Want de meerderheid van de Malinezen moet niets van ze hebben. Om de te zal het zijn. Het zal een zijn. We zullen het nooit was van onze Afrika-correspondent Koert Lindeyer. En van Mali gaan we naar Berlijn. Nederland is groots vertegenwoordigd op de Woche, Dat is de grootste landbouwbeurs van Europa. En die is dus vandaag in Berlijn begonnen. Met steun van het ministerie van Economische Zaken... is Nederland de komende weken partnerland. Molens, kaas, tulpen, alle clichés zijn van stal gehaald... om Nederland te verkopen. En vanochtend verrichtte Angela Merkel hoogstpersoonlijk... samen met staatssecretaris Dijksma van Landbouw de opening. En onze correspondent Tim de Wit was erbij. Ik freue me vandaag om daarbij te zijn... en ik eerst maar onze die Nederlanden als das partnerland. Alles Gute voor die Grüne Woche. Tweilorkest. Kleintje pils. Uh, tulpen. Er staat hier zelfs een molen in de grote hal. En de kaas wordt uiteraard uitgedeeld door vrouw Antje. Het beroemde Nederlandse kaasmeisje in Kledendracht. Toch eens even vragen, en wat komt er nou allemaal bij kijken om vrouw Antje te spelen? Wij hebben ook lang geoefend met kaas snijden, uh, de blokjes mooi vierkant uh, te krijgen en uh, de prikkertjes erin te doen. Maar je ook, moet, je moet, moet het niet gaan... onderschatten hoor ik al. Nee, nee je moet, nou dat, dit is inderdaad <laughs> wel heel simpel gezegd, maar we hebben natuurlijk ook wel kennis van, uh, van zuivel en ja, van nou, hoe kaas gemaakt worden. Zeker van de producten en daar staan we ook helemaal achter. En hoe, hoe reageren Duitsers op jullie? Ja, iedereen wil met je op de foto en uh, je bent gewoon een uh, idool. Sjergen Dijksma, uh, staatssecretaris van Landbouw. Uh, kunt u uitleggen waarom het zo belangrijk is dat Nederland hier zo groot vertegenwoordigd is als partnerland? Nou, voor ons is uh, Duitsland gewoon een heel belangrijk handelspartner. Uh, een, een kwart van onze totale agrarische productie die zetten we hier af. Is het dan wel goed om het zo clichématig te doen? Hè? Dat we dus een molen zien en tulpen en koffertjes kunnen we hier eten? Er komt heel veel gewoon Duits publiek wat inderdaad die kaas en die haring en die tomaten en die bloemen allemaal wil zien. En eerlijk is eerlijk, daar verdienen we ook heel veel geld mee in Duitsland. Tegelijkertijd proberen we met, met allerlei andere uh, vormen van innovatie natuurlijk ook voor de toekomst hier handel te vinden. En dat is hier wel degelijk aanwezig. Er is inderdaad ook ruimte voor innovatie in de Nederlandse hal. Al zijn de innovatieve stands uh, behoorlijk in de minderheid. Ik kom even aan bij de Has Hogeschool. Een hoogschool die zich helemaal richt op de agrarische sector. Um, Lindsey Kems, wat presenteren jullie hier voor innovatiefs? Een van de mooiste voorbeelden die we hier aan bestaan is het telen onder ledverlichting. Dat is echt een grote innovatie waar Nederland uh, groot in is. En uh, telen onder ledverlichting, dus dat betekent dat je 24 uur per dag eigenlijk kan telen. Niet meer afhankelijk van daglicht. Nee, omdat het een goed gesloten telt is, kun je eigenlijk... Uh, dit tilsysteem neerzetten waar je zou willen. Op de Noordpool in de Sahara? Ja, ja inderdaad. Op plekken waar het moeilijk is om uh, vanuit de natuur te laten groeien. Dat je ook daar gewoon uh, groenten uh, uh, in fruit kunt voorzien. Zullen we eens kijken hoe het eruit oh, ja. ziet van binnen? Jullie hebben hier dus een kleine proefkas eigenlijk neergezet. Ik loop even naar binnen. Het is hier zonderdaglicht inderdaad. Hartstikke donker. Het ziet er een beetje uit als een illegale wietplantage. Zo. Ja, ik kan me voorstellen dat dat zo lijkt. Kijk, je kunt allerlei soorten gewassen telen. Tomaten, maar ook bijvoorbeeld kamerplanten. Inderdaad, wat je net al zei, zie je dus de LED-verlichting erboven hangen. Blauw en rood gekleurd. Met dit licht simuleer je dus eigenlijk dag en nacht na. Waardoor planten dus een stuk sneller groeien nog dan dat ze normaal zouden doen. Wat moet het opleveren voor u de, het partnerlandschap van Nederland eh, op deze Kruienwoogge? Nou, als ik het in één woord mag zeggen, gewoon handel. Dat is volgens mij heel erg belangrijk. En wij zijn hier om de deuren voor de Nederlandse boeren, voor de Nederlandse tuinbouwers en al die andere toeleveranciers, die innovatiebedrijven, om dat gewoon te openen. En dan is het, vindt iedereen hier, helemaal niet erg om dat clichébeeld van Nederland nog maar eens even goed te bevestigen. De reportage was van Tim de Wit. Er is een grote brand op dit moment. Die woedt bij het bedrijf ProLab in Arnhem. Bij het bedrijf worden testen gedaan met olieinstallaties. Matthijs Holtrop is bij de brand. Matthijs, beschrijf eens, wat zie je allemaal? Vooral uh, heel veel hulpdiensten zijn naar Arnhem gekomen. Er is echt onwijs groot alarm gegeven. Er is uh, een heel industrieterrein in uh, Arnhem-Noord ontruimd... Uh, vanwege de brand bij dit bedrijf... En uh, ja, echt uh, duizenden automobilisten moeten hier een andere route kiezen, omdat het uh, in de schietterrein is afgezet. De mensen hier in uh, Arnhem hebben kort na vijf uur explosies gezien, zo uh, vertellen ze onder meer op Twitter. Uh, er zou sprake zijn geweest van een gasexplosie. En gelukkig wordt er ook bij verteld dat tot nu toe nog niks bekend is van uh, gewonden. Dus dat is in ieder geval relatief uh, goed nieuws. De brand lijkt nog te woeden. Uh, het is donker, ik kan geen rookwolken zien, maar... Wat ik begrijp is dat toen het nog licht was, was tot in de verre omtrek ja, rookwolken te nou, waren. Op Twitter lees ik dat de rookwolken ondertussen wat zijn afgenomen. Ja, nou dat uh, komt helemaal overeen met uh, het beeld wat ik hier heb. Het is een, uh, ik heb al even gekeken om wat voor gebouw het precies gaat. Het heet ProLab. Het uh, doet uh, bijvoorbeeld uh, inspectie voor uh, olie- en gasopstellingen. En ja, het is een gebouw wat eigenlijk helemaal niet zo groot is. Twee verdiepingen hoog. Maar aan de achterkant van het gebouw daar hebben ze een opstelling staan. Wat, ja, wat je eigenlijk voorstelt bij zo'n olieinstallatie. Een hoop buizen die doorheen kronkelen. Uh, op het oog geen grote installatie. Maar nou ja, het zijn toch uh, stoffen die gigantische klappen kunnen geven als daar iets mee gebeurt. Ja. Zijn er gevaarlijke stoffen vrijgekomen? Weet je daar iets van? Ja, nou de brandweer die, uh, adviseert de mensen wel om echt uit de rook te blijven. Vanaf het allereerste moment uh, dat die, die meldingen er waren, hebben ze dus dat uh, reeds gecommuniceerd. Dus dat duidt erop dat het toch iets meer aan de hand is dan een uh, huisduin- en keukenbrandje. Verder is daar nog niks over bekendgemaakt. Goed, dankjewel voor dit moment. Matthijs Holtrop was dat vanuit Arnhem. Dan gaan we naar Joost. Joost uh, Eertmans uh, in Kapellen. Joost, uh, heb je je eigen stoepje al schoongeveegd? Bert, het is een mooi, het mooiste bruggetje met sneeuw wat je kan leggen naar mij ja. toe. Het was overigens het kiezen tussen Lens, vond ik, of sneeuw. En we hebben toch voor sneeuw gekozen vandaag. Nou, Kijk, ik heb wat... al zoveel over Lens gehoord, vind ik toch wel een vrechte keuze. Eens. We hebben vorige week ook over doping eh, gehad... en ik heb daar ook een stelling over betrokken. Dat laten we gaan. Eh, het is wel een fenomeen dat aan de ene kant... er heel veel werklozen bij zijn gekomen, zeg ik. In Nederland. Andere kant, heel veel sneeuw is erbij gekomen. Ik zeg... Je wilt de jij relatie ook? weten tussen twee. Abs <laughs> ik zeg 1 en één is drie. Jij toch ook? ja. Ja, natuurlijk. Nou, ik ben benieuwd hoe je die gaat maken. Zet werklozen in om de stoepjes te vegen. Oh, op die manier, ja. Natuurlijk. Is overigens al een keer gebeurd in Amsterdam. Daar gaan we over praten met de Amsterdammers. Uh, het is mijn pleidooi. Ik praat er ook over met de wethouder Sociale Zaken van Rotterdam. Kijk of hij het een goed idee vindt. Marco Florijn. En geef uw mening ook maar vast door. Dat kan, net als Bert van Sloten, die gaat ook altijd twitteren. Nou, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Want jij bent wethouder in een Capelle. Ja, dat, je weet dat dat een ijzer, een, een Chinese Wall is. Hè? Tussen mij, tussen mij als, als presentator in Capelle, Er staat een Chinese Wall. Overigens, de eerste belletje komt wel uit Capelle in IJssel. Die hangt nu al, die, die zie ik hangen. Dus daar komen we zo bij Rob, uh, zeg ik tegen hem vast. Uh, wij, wij gaan uh, uw mening vragen in avondspits op 0811 21. We wachten op uw belletje. Of u dit een goed idee vindt, of zegt u nee, doe het nou gewoon lekker zelf. He, zoals Henk Krol wil, allemaal eigen stoepje. Prima, zeg ik. Maar er zijn nog zoveel plekken in dit land nog vol met ijs en sneeuw. Een werkloze moet gewoon de bezem pakken... En die kan best eh, voor het geld dat hij krijgt even een, een stapje extra zetten. Ik volg uw reactie ook op Twitter. Doe dat via hashtag eens of hashtag oneens. We zijn er met avondspits. Laat werkloze sneeuwruimen. ruimen. Tot straks, direct na het half zeven nieuws en verkeer. Tot zo. Het leven van cabaretier Gabier Guzman is turbulent. Hij was verslaafd aan alcohol en cocaïne. Zijn laatste voorstelling was doordrenkt met privésorus.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 Rond Utrecht Centraal is het treinverkeer ernstig verstoord. Om kwart voor vier ontstond volgens DnS een technisch probleem. Daardoor konden seinen en wissels niet worden bediend, waardoor treinen niet konden rijden. Het technisch probleem is volgens DnS verholpen. DnS zei aanvankelijk dat de problemen rond deze tijd voorbij zouden zijn. Dat is nu bijgesteld na acht uur vanavond. Reizigers klagen dat ze slecht worden geïnformeerd.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 Het kabinetsplan heeft wel een meerderheid in de Tweede Kamer, maar in de Eerste Kamer is de steun van D66 en GroenLinks nodig om het plan in te voeren. En dit zijn de hoofdpunten: het weer makkelijk vroeg. Met vrij veel wolkenvelden in het land, hier en daar een paar opklaringen. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog vannacht. En het vriest nu 1 of 2 graden. Daar gaat in de loop van de nacht nog wel het een en het ander vanaf. Uiteindelijk liggen de minima tussen min 4 en min 7. Er staat een gemene oostenwind, ook morgen overdag. Het waait matig tot vrij krachtig en bij zee misschien zelfs wel krachtig. Dat is een windkracht 6. En als je dan een maximum temperatuur hebt van min 2 of min 3... dan is het voor het gevoel min 10 of zelfs nog iets lager. Ook morgen overdag vrij veel wolkenvelden. Hier en daar een klein een beetje zon. Het blijft nog op de meeste plaatsen droog. Zondag lukt dat niet meer. Dan gaat van het zuiden uit de kans op sneeuw toenemen. En ook maandag kan er hier en daar nog wat sneeuw vallen. De vorst wordt enigszins getemperd, maar blijft in het land. En als de sneeuw maandag verdwenen is, gaat het de dagen daarna gewoon weer harder vriezen. Awb ah, verkeersinformatie Nou hoorden het juist in het nieuws. Van naar Utrecht is het treinverkeer nog ernstig verstoord. Moet rekening houden met grote vertragingen. En er staan nog tien files. Dit zijn de plekken met de meeste vertraging. De A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. Zeven kilometer door werkzaamheden. De A13 richting Rotterdam heeft een kapotte auto gestaan bij Delft. Vier kilometer file nu. Weg is weer vrij. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Antwerpen loopt het vast bij Breda. Tussen het knooppunt Prinsenviel en het knooppunt Galder vier Kilometer. En dat komt door op de A58. Daar heeft een kapotte vrachtwagen gestaan. Die is inmiddels weg, maar richting Tilburg staat tussen Knopend Galder en Ulvenhout nog drie kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Laat werklozen sneeuwruimen. Het debat van de dag op Radio 1. Dit is Avondspits, verzorgd door WNL. Bel WNL 0800 1121. Een bijzonder goedenavond. Henk Krol van de partij 50PLUS wil dat iedereen het goede voorbeeld geeft. Schuif je eigen stoepje schoon. En het liefst ook die van de buren. Politici zijn met uitzondering van premier Balken destijds... erg goed in het eigen stoepje schoonvegen. Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost... van al die uitritten, gevaarlijke voetpaden, wandelpaden, parkeerplaatsen... fiets- en looproutes naar het ziekenhuis, de bushaltes en de supermarkt... onder het ijs en de sneeuw. 571.000 werklozen hebben we momenteel. Er kwamen weer 20.000 bij in december. Het enige wat jij ze moet geven is een bezem en een wekker. En schuiven maar. Waar wachten we nog op? Zet werklozen in om de sneeuw te schuiven. Wel WNL 0800 1121. Ja, als je gezond bent, goed van lijf en leden, waarom zou je het niet kunnen doen? Een wekker en een bezem en even schuiven. Het hoeft niet van mij van 8 van tot 8 uh, elke dag. Maar even een moment in deze tijden van toch uh, voor de ouderen, met name lastige uh, paden om te bewandelen, om te fietsen. Wat is er eigenlijk mis? om een werkloze te vragen, pak even die schuiver en, en uh, doe mee. We doen ons eigen stoepje natuurlijk, maar daarbij zijn er nog vele plekken... waar dat ze prima zou kunnen. Ik ga erover praten dus meteen met de gemeente Amsterdam. Die hebben het vorig jaar, of ik dacht twee jaar geleden in ieder geval uitgevoerd. En uh, kijken of dat daar een succes was. En ook de AMBO komt, uh, komt door. Dat is de grootste belangenorganisatie. voor ouderen. Benieuwd of zij het probleem herkennen. En, uh, en Marco Florijn is er ook bij. Hij is wethouder in de gemeente Rotterdam. Hij is wethouder Sociale Zaken. Kijk of hij dat Amsterdamse voorbeeld wel een beetje interessant vindt. U doet mee via 081121 aan deze avondspits. Laat werklozen sneeuwruimen En op Twitter gaat het al lekker los. Uh, hashtag eens doen of hashtag oneens. Jan Volkerts die is het er uh, niet helemaal mee eens. Iets wat overdreven, Eerdmans. Het is niet dat die mensen erom vragen om werkloos te zijn. Nee, maar het gaat mij erom. Werkloos zijn, prima. Handje ophouden. Er uh, zal een reden voor zijn. Uh, niet zo gek om dan iets terug te doen. Daar gaat het gewoon om. En dat terugdoen, dat kan heel simpel en heel eenvoudig. Daar hoeven niet zoveel uh, tilantijnen bij op te tuigen. Ik ben benieuwd naar uw reactie. We gaan naar de eerste beller. Ik zei het al. Hij is Rob Nieuwveld. Hij komt uit Capelle aan de IJssel. Uh, Rob, uh, goedenavond, zeg ik. Dag Joost, goedenavond. Juist, reageer maar. Nou, ik ben het eens met de stelling. Hoewel ik wel een uh, nuance zou willen aanbrengen als dat mag. Natuurlijk. Nou, de nuance is uh, onder andere dat het uh, niet hoeft te gaan om uh, werklozen alleen... Er zijn meer uitkeringstrekkers en uh, die zouden daar, uh, denk ik, best in begrepen kunnen worden. Ja. Um, het gaat voornamelijk om mensen die overdag tijd hebben. Je bedoelt het misschien de WO's, de waarjongens, zeg maar, of ja. niet, niet de ouderen, ja. ik neem aan, niet de gepensioneerden, dat je daarop doelt. Nee, absoluut niet. Of bedoel Vond je ook de politici? ik denk dat voor een ja. groot deel uh, van die mensen juist uh, deze hulp nodig is. Ja, en politici op waar geld? Uh, Nou, die moeten vooraan staan. Die staan vooraan, Rob. Dat is, uh, nou ja, ja, dat is een pleidooi. Het is toch helder. Ik vind dat jij mooi uitbreidt, uh, Rob, deze stelling. En dank voor nou, je... Bovendien, uh, ja. wat je daarnet noemde Joost, bijvoorbeeld de bejaardencentra, uh, er wordt dus inderdaad gezegd, uh, uh, maak je eigen stoep schoon, maar ja. uh, de gemiddelde bewoners uh, van een uh, bejaardencentrum die uh, zullen dat niet zo gauw uh, kunnen doen. Ja, ja. Rob, dankjewel. je wel. 081121, uh, we gaan zo Jury van de Vlucht spreken, hij is van de gemeente Amsterdam. 081121, als u het met me eens bent, laat werklozen sneeuwruimen. Kobus zegt nog, avondspit Eerdmans, ik dacht dat de werklozen naar werk moesten zoeken. Is dat nou een baan, dat sneeuwruimen? Het zal zeker tijdelijk zijn. Nou, zeker, want in de zomer hebben we niet zo heel veel uh, mensen nodig om sneeuw te schuiven. Ik ga naar Jury van de Vlucht. Goedenavond, Jury. Jury, jij bent van de gemeente Amsterdam. Je bent hoofd van de afdeling die jongeren begeleidt in het zoeken van een nieuwe baan. En ook is het geloof ik al een, jaar, jaartje, een paar jaartjes zo dat jij met die jongens aan sneeuwruimen bent. Klopt, ik ben van dienstweken inkomen en wij begeleiden mensen die in een uitkering zitten terug naar werk. Dat doen we in de winter door aan uh, de Ja, nou wat vind je dan van mijn stelling om dat eens dus uit te breiden naar... niet alleen jongeren die echt in zo'n traject zitten, maar gewoon iedereen die werkloos is... die bellen we op en zeggen jongen... Kom even naar het stadhuis, krijgt een bezem en we gaan even een dagje sneeuw schuiven. Ja, erg goed idee en wij doen dat inmiddels ook. Hè? Dus jongeren, zei ik dan misschien net, maar wij beperken het niet tot jongeren. Okay. Maar eigenlijk tot iedereen in de leeftijd van 18 tot 65. Juist. In de regel wel wat jonger, maar daar ruimen wij sneeuw rond die Hé, hey, en dat gaat goed, dat gemekker, want niet mensen uitvallen of geen zin of te koud of ik ga weer naar huis. Hoe, hoe loopt dat? Nou, niet meer dan anders. Ik bedoel, dus niet altijd even van enthousiasme voor uh, ons werk. Maar uh, in het algemeen uh, uh, vinden mensen het juist leuk om te zien dat de namen die oude mensen heel erg blij zijn ja. met, uh, met het weghalen van die sneeuw. Niet alleen rond het bejaardenhuis, maar ook bijvoorbeeld naar de apotheek of even ja. het winkelcentrum. En dan krijgen je mensen terug en daarmee zien ze ook dat uh, het heel goed is om te werken. Ja. Dat het niet alleen maar vervelend is. Hé, hey, en jullie doen dit nu al drie jaar, begreep ik? Hey, en wat gebeurt het als mensen niet willen meewerken... ook dat hun uitkering acuut wordt uh, afgewaardeerd? Afge, afge, afge, nou ja, uh, het is niet geheel blijvend. Dus, uh, uh, uiteindelijk kan het zo zijn dat het gevolgen gevolg heeft voor de uitkering. En dat is ook gebeurd bij jullie? Ja, dat gebeurt uh, uh, vrij vaak. Ja, en dat uh, moet je er meer zien aan mensen die weigeren deel te nemen aan iets. En dat zijn dan wel mensen waar wij van weten dat ze uh, in staat zijn om te werken. Uh, en, en dat gaat ook niet meteen in één keer, maar we vragen toch wel een aantal keer netjes of je, of je mee wil werken. Maar over het algemeen uh, zien we dat mensen uh, dit op prijs stellen. Nou. Zeker, de, de, nogmaals, de bejaarden maar, maar mensen die bij ons aan het werk zijn, uh, zien gewoon dat ze nut nuttig zijn en dat hun werk profijt heeft. Super. Jury van der Vlucht, ik vind het een geweldig idee. En, en ik hoop dat het navolging krijgt. Bijvoorbeeld in Rotterdam, we gaan zo de wethouder in Rotterdam spreken. Jury van der hoort. u van de gemeente Amsterdam... die zet werklozen gewoon aan aan het werk om sneeuw te schuiven. En als ze dat niet doen, dan, uh, dan volgt daar wel een sanctie op. Dan wordt misschien de uitking wel bevoren... om eens even een woordspelletje te maken. Uh, nou, nu zegt mij Wildeman. Uh, Eerdmans, stelling is een beetje gechargeerd. Maar algemeen idee werklozen maatschappelijk inzet is natuurlijk... Prima. Um, Kasper Lugmeijer, avondspits Eertmans. Um, ik ben zelf werkloos en ik ben het eens. Nou Kasper, dan moet je zeker even bellen. 0800 1121. Marjan Spanje zegt mij, Eertmans eens en plantsoenen schoffelen rotondes bijhouden. Net zoals in Frankrijk. Laat werklozen de sneeuw maar schuiven. Het is mijn stelling van vanavond. Ik ga eens naar Jonke Konkelaar uit Nuenen. Goedenavond. Goedenavond, met Jonke Konkelaar. Jonke. Reageer maar. Nee, joken. Oh, sorry, joken. Sorry, ik zeg ook, ja. er staat ook joken. Ik <laughs> is iets uh, met mijn bril. Maar uh, ga door. Nou, ik ben het eens met je stelling. Uh, wij wonen in Nune en uh, dat is nog steeds een dorp. We wonen op een klein pleintje. En daar wonen meerdere ouderen. En hm. op ons pleintje doen wij voor elkaar de stoepjes vegen. Als er sneeuw gevallen is. Maar over het algemeen, de grote straat wordt niet gedaan... Uh, de auto's rijden dus nog wel over de sneeuw. En ik vind dat daar best werkeloos voor ingezet mogen worden. Ja, absoluut. Dat zou je misschien ook wel verwachten eigenlijk dat het gewoon gebeurt. Hè? Ik vind het zo frappant dat we dat, nog niet, dat het nog niet bestaat. Nou ja, verwachten, verwachten. Soms verwachten we te veel en komt er te weinig. Hè? Ook weer waar. Ja, Joke bedankt voor je belletje. Lijntje zegt, oneens ben je buiten je schuld, je werk kwijtgeraakt. Dan moet je ook nog boeten met een taak. Ze willen uh, werk. Ze willen werken, geen werkverschaffing. Um, ga naar Julian, Julian Ponten uit Hogeveen. Welkom. Goeiedag. Dag Julian. Hallo. Hallo. Joost. Hoi. Uh, ik wil ook even reageren. Ik ja. ben het op zich eens met je stelling. Maar ik vind wel dat als je een werkloze dan uh, laat vegen... moet hij gewoon betaald worden volgens zijn laatst verdiende loon natuurlijk. Ik vind, uh, net als wat die vorige zegt... het is al een straf als je thuis zit... Uh, de meeste werklozen, verder de meeste uh, hmm. mensen... Die zitten niet voor de lol thuis. Die zijn echt ontslagen omdat een baas meer ja. weer kan verdienen... om iemand eruit te gooien. Dus word je dubbel de dupe. Ja, dat vind dus ik wel ik een uh, hele kromme redenering hoor, Julian. Want... Nou, het, het komt er echt op neer uh, in deze maatschappij. Je wordt eruit gegooid ja. niet omdat je uh, echt overbodig bent of wat... Maar gewoon omdat het, het is altijd een zenderkwetje Nee, maar dat hoef je mij niet... Ik, heb er zo, ik heb zo, ben zelf ook wel een tijdje werkloos geweest. En dan krijg je gelukkig van de staat wat in je handje gedrukt... om, om daarmee je de, de, de, de aardappeltjes te kopen. Maar het gaat er mij om dat je dan op een dag wordt gebeld... van jongens, we hebben een maatschappelijk probleem. Namelijk de stoepen komen niet uh, vrij van ijs en sneeuw. Wil je meehelpen, dan is het ook nog eens heel erg leuk. Het is sociaal actief. Je bent met elkaar. En het, het helpt je om, om weer een soort van uh, idee te krijgen... van hé, hey, wat leuk, ik ben aan het werk. Ja, maar ik denk dat die mensen allemaal graag weer uh, uh, voor onbepaalde tijd aan het werk willen. Ja, nee, Kijk, dat dan, dan, begrijp ik ook dan, wel. Dan, kun je zeggen, dan zou je ze wel allemaal aan het werk kunnen zeggen. Even met dat van Omdat jij weer een uh, uitkering trekt, moet je dat maar gaan doen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Nou, ik vind het een prima tijdsbesteding, tij tij lijkt me Julian. Niks mis mee. Ik denk dat de meesten hebben meer te doen. Die zijn ook echt op zoek naar werk. Oké. Okay. Julian, het is helder. Ja, ben... Nee, je bent oneens. Het is duidelijk dat jij het me niet mee eens bent. 0800 1121 laat de werklozen sneeuwruimen. Ik dacht, we gingen spreken al met René de Vries... van de grootste bond voor de ouderen, maar die komt zo weer... Oh, ze is alweer terug. Oh, ik dacht, het is ja, even weg. René, nee. Nee, nee, welkom, ja. want je hebt ook meegeluisterd. Hallo, ja, goedenavond. Nee, nee. Jij bent woordvoerder hè, van de AMBO, grootste bela be belangenorganisatie voor ouderen. Eh, nou, we hebben net het initiatief in Amsterdam gehoord... van Jury uh, van, van de Vlucht. Eh, zou dat een landelijke een mooi plan zijn? Nou, misschien wel. Kijk, wij, wij zouden nooit pleiten om werklozen allemaal te verplichten om uh, te gaan sneeuwruimen. Dat is zwaar werk. Um, maar het zou wel goed kunnen helpen. Mm. Uh, maar ik hoorde veel meer uh, nuances, want uh, ik hoor dat er in Amsterdam vooral uh, bij verzorgingstehuizen wordt uh, ja. uh, um, uh, sneeuwgeruimd. Inderdaad zouden mensen voor elkaar de straatgewoners wat schoner moeten houden. Ja. En ook oudere mensen die nog gewoon nog thuis wonen... Uh, en over de sneeuw moeten gaan glibberen uh, naar winkels of naar de kapper... Uh, kunnen helpen om hen veilig over straat te gaan. Ja, dat is het Henk krolplan. plan ja, nou ja, de, ik denk dat bijna alle organisaties die zich hard maken voor uh, de belangen van senioren hmm. datzelfde plan uh, uh, hebben. Wij pleiten daar ook al een paar jaar voor. Help mensen nou, doe nee. een boodschapje voor ze. Ja, absoluut. Um, maar, ja, maar René, het gaat er mij ook om. Je combineert een probleem van, twee ja, maatschappelijke nou, problemen uh, met elkaar. He? Ja, nou ja, dat is wat ik zei. Een bepaalde groep mensen zal daar best voor te porren zijn... Um, uh, het is heus niet zo dat mensen uh, met plezier thuis zitten. Dus uh, er zal ja. rust een groep zijn die um, met liefde uh, de sneeuw uh, weghaalt ja. en gaat schoonmaakt. Is het eigenlijk een groot probleem momenteel voor, voor de ouderen in, in, het, in het land om, ov om over het stoepje te gaan? Of zijn ze geïsoleerd, zitten ze thuis uh, achter de, de, de gordijntjes? Want, want we horen niet dat er nou gigantisch veel, veel ouderen, gelukkig maar, onderuit gaan. Of is, is het nee, allemaal... gelukkig. Maar nou ja, de ouderen, uh, dat zal allemaal wel meevallen. Waar we het over hebben, zijn mensen die, uh, die slecht ter been zijn. Ja. Die hebben het inderdaad moeilijker. Die uh, lopen al slecht bijvoorbeeld en kunnen met, uh, met veel ijs op straat ja. nog moeilijker uh, de straat op. Um, voor hen is het moeilijk. En voor hen hebben we ook gezegd: uh, bel nou eens aan bij zo iemand die je kent. Doe eens een boodschapje. Ja. Vraag eens hoe het gaat. En zorg dat die mensen uh, niet twee weken ja. lang binnen zitten. Ja. Of met gevaar voor eigen leven naar buiten willen. Nou ja, van de staatssecretaris moeten we die kant ook helemaal op. Hè? Want we moeten meer voor elkaar gaan zorgen. Dat zegt de overheid. Dat zegt de politiek. Dus daar, daar gaan we sowieso naartoe. René de Vries, woordvoerder van de AMBO. Dank je wel. Meedoen kan nog via 0800 1121 tot 7 uur. Is het avondspits. En ik zeg als de stelling van deze dag: laat werkloos. Sneeuwruimen. Vervangen twee vliegen in één klap. Geert Erven het eens. Want het is een win-win-situatie. De werkloze krijgt het gevoel opnieuw in de maatschappij te staan... en verhindert sociaal isolement, mooi gezegd. Paul Meijer, goed idee. Mijn partij voor het Alleen maar meer heeft daar twee jaar geleden... nog een motie voor ingediend. Helaas onvoldoende steun. Blijf proberen, Paul, zou ik zeggen. Raymond Schrik, het is niet verkeerd om werklozen iets toe te schuiven... al ben ik bang dat het niet gaat werken. En Ton Lid zegt mij Eerdmans terugdoen. Ik heb 39 jaar WW-premie betaald. U kunt meedoen en we gaan ook weer terug... Oh kijk, nog eens iemand uit Capelle aan de IJssel, wat leuk. Kasper Luchtmeijer, goedenavond. Goedenavond Joost. Capelle is wakker? Ja, Capelle is inderdaad wakker. En uh, ik ben het er mee eens. Ja? Oh, jij was volgens mij ja, degene die twitterde of niet? Ja, ik heb inderdaad uh, een tweet gestuurd, want ik ben zelf sinds kort werkeloos. En ja, om toch bezig te blijven denk ik van, uh, je kan beter wat doen, je kan ja. uit de mouwen steken. Maar vooropgesteld natuurlijk, iedereen is wel eigenlijk uh, toch min of meer uh, verplicht om zijn eigen stoepje schoon te maken. Ja, dat horen we veel. Dat, dat, dat horen we veel mensen zeggen. Nou, dat, dat is één ding. Maar je zou zelf ook niet slecht vinden... als jij werd opgeroepen maandagochtend melden bij de gemeente waar je woont... de kapelle van IJssel. En dan zeg je van, Joh, ik doe mee met een bezem. Ik ga Kapellen ik ga door om, te, om, te, om schoon te maken. Maar natuurlijk. Nou, ja, ja, super. Ben je, twee, vier, een je bent bezig en uh, ja, wie weet levert het ook wel wat op. Ja, Kasper. Qua werk... Ik, ik, nou, ik, ik, ik ben benieuwd of het gaat gebeuren. Dank je wel, Kasper Lugmeijer. En is het met me eens, zelfwerkloos zegt... joh, prima idee, laat werklozen sneeuwruimen. ruimen. Doe je wat terug, sociaal uh, actief zijn en een beetje ritme opdoen. Helemaal niks mis mee. Peter Klein zegt, oneens. Of wil je de 55-plussers laten schuiven op straat? En de waar jongens zitten achter de tv. Uh, Jasper Jansen uh, wil je NL niet alleen in de winter... maar altijd in de WW acht uur per week sociale dienstplicht invoeren. Paul Visser zegt, Eermans Joost, prima plan, maar wel veel... Te laat. De sneeuw is nu keihard en vastgelopen. Je moet het nu mechanisch gaan doen. Um, even een, een waarjonger, die zit op lijn 3, Valentijn Wilson. Goedenavond. Ah joh, ik heb het zo heerlijk gevonden om voor de buren bij mij in de Vinkerstraat even eff, sneeuw te scheppen. Ja? ja, wacht even, jij zit in. De, in de, je bent een hè, een jonge WAO. Ik ben een oude waarjonger van 52. Zo. En ik en. en... In de waarjongen heb je echt niet zo'n hoog inkomen. Dus mm. ik moest de sneeuwschep wel bij iemand gaan lenen. Want zo'n ding is duur. En ik mocht hem maar een, uh, een uurtje lenen. Dus wat ik een uur kon doen, heb ik gedaan. Super. Lekker de, de, de balkons in de galerij. En, en stoep bij mij voor de deur. Lekker geschept. Ja. En schoongemaakt. <laughs> en weet je... Mensen weten ook wel dat ik een waarjongen ben. En, en, en, en een klaploper. En verdien ik weer bonuspunten ja. bij mijn buren. Ja. En in de zomer geef ik de geveltuintjes... plantenbakken planten bakken bij mij in de straat water... Met, met, loop ik te slepen met 75 meter tuinslang. En heerlijk dat er nu zo'n dik pak sneeuw gevallen is. Ja, voor jou... Kan nee, ik lekker even... Jij kan je lopen. op, uh, Valentijn. Lekker scheppen. Hey, maar jij zegt, en, dat is, ik ben, en dat is leuk. Ja. Nee, leuk. Je zegt de waaion... Je bent een klapje maar niet elke waarjongen is er een klapje. zo je zou zien, nee. zou zien sommige mensen je. Ja, ja. En als je dan uh, op die manier... Want niemand heeft tijd voor elkaar tegenwoordig. En als je op die manier even ergens een sneeuw, sneeuwschep leent... Ja. en lekker voor je buren gaat scheppen... Nou. in jouw, jouw stukje van de Vinkenstraat. Want ik woon in Amsterdam in de Vinkerstraat. Dat, dat is leuk. Je, dat maakt, het, je maakt me dus, enthousiast, ik, Valentijn. Nee, dat is leuk. Ja, ik geloof en, het. En, en Met... ik zeg, maak het nou niet verplichtend, maar... Ja, ja. Gewoon... Maak, maak, het, maak het een leuke fijne Ja, er zijn niet zoveel Valentijns, ben ik bang in dit land. Die doen het niet zo snel nee, zelf. Maar, maar, maar snap je nou, ja, ja. dat het gewoon zo fijn is. Ja, dankjewel. Om Iets, iets ja. voor je buren te doen. Absoluut. Valtijn. Je maakt het meer dan helder. Nou, dit is een voorbeeld waar jonger kunnen we wel zeggen. Ik ga naar Marco Florijn. Hij is wethouder Sociale Zaken in Rotterdam. En lid van de Prij van de Arbeid. Goedenavond Marco. Hai, goedenavond. Hey, goedenavond. Nou, dat was wel een voorbeeld waar jongen, zegt die we net, ja. net hoorden. Yeah. Ja, Valentijn kan, kan zeg maar een voorbeeld zijn voor heel veel mensen. En overigens uh, vind ik dat het dat niet alleen over jongeren gaat... maar zou iedereen dat gewoon moeten doen... Ja. En, uh, en uh, ik vind het ook uh, belangrijk dat we wat op deze manier ook de discussie met elkaar blijven voeren. Nou precies, Nou, ben je, je staat te bekend om Marco dat je behoorlijk uh, bezig bent om die, die bijstandtrekkers zeg maar, in Rotterdam aan de slag te helpen. Of het nou in de verzorgingshuizen, is of het is in de, in de kassen. Dat niet altijd lukt het, maar de initiatieven vind ik heel goed dat je dat doet. Uh, je laat ze ook voelen als ze niet meedoen. Nou dan moet dit toch ook het sneeuwruimen doorwerklozen in een stad als Rotterdam. Dan moet je ook als muziek in de oren klinken of niet? Nou ja, ja, kijk wat wij hier op dit moment hebben is eh uh, uh, uh, mensen die van allerlei klussen doen, uh, die op dit moment ook niet aan het werk kunnen. Hè? En uh, daarvan zeg ik ook van als als er ook uh, uh, uh, opkomt om uh, uh, wat meer in die sneeuw uh, ruim, uh, Organisatie te doen, dan gaan we dat natuurlijk uh, ondersteunen. Want dat ja. vind ik wel belangrijk. Leuk, maar Wat, wat je... ik altijd link, vind, ja. is dat je uh, meteen uh, bijvoorbeeld uh, uh, allemaal ambtenaren op, uh, op gaat. Nee, trekken, maak het niet, niet ingewikkeld Niet ingewikkeld maken. Precies, precies. Nee, je moet precies. aan de slag, je moet gewoon aan de slag. Je moet het nu bedenken, maandag invoeren. 9 uur melden toch? Precies. Bij jou? Kijk, bij ons moet je uh, allemaal 20 uur wat doen voor je uh, uitkering. En dat is uh, uh, gewoon ook glashelder. En uh, uh, en ik zie bijvoorbeeld uh, in in hoogvlieten uh, voorbeeld uh, dat ook uh, uh, leerlingen van praktijkonderwijs heel erg actief zijn en bij ons rechters heel erg actief zijn om ook. ...te zorgen dat uh, mensen een beetje hun boodschapjes kunnen doen. Want nou, ouderen die kunnen niet, uh, je hebt niet alleen maar hulp nodig bij uh, hun zaadjes schoonmaken... ...maar verderop, uh, de gang naar de supermarkt kunnen ze ook niet altijd doen. Nee. Hè? Maar, maar, dus, uh, maar Marco... Wat mij betreft kijken we ook verder. Nou vind ik super. Maar gaan we dit concreet maken? Want we hebben nu sneeuw, we kunnen er niet een maand een, een, een, een stadsvisie over gaan schrijven. We hebben nu actie nodig. Ga je zeggen als wethouder sociale zaken van... ...ik zorg ervoor vanaf maandag, ga ik die mensen die toch al verplicht zijn... ...om zoveel uur aan besteding, eh, maatschappelijk besteding te doen... ga ik gewoon inzetten met bezems, met schuivers. Om, met name rond de oudere flats. om daar te helpen vegen? Nou ja, wat, dat, uh, ongeveer zo. Hè? Uh, en uh, wat ik dus doe nu is ook uh, oproep aan, uh, aan onze partners, hè, onze organisatie, die ons daarbij helpen. Ja. Um, ja. Uh, om um echt even goed met die zorginstellingen... Uh, dat, ja, dat die willen wel. ...dat we wat ja. er allemaal Rotterdam al gebeuren. Hè? Ja, ik... uh, dus dat, dat is mooi. Maar wat ik nog veel meer wil, is dat andere gemeenten ook uh, dit soort activiteiten ontwikkelen. Hè? Want um, ja. uh, uh, bij ons is het namelijk eenvoudig te organiseren, um, uh, omdat we ook al een structuur opgezet hebben... Uh, maar ik zie toch nog steeds dat, dat in heel veel gemeenten... Daar, uh, ja, dat klopt. Nee, maar daar ben je voorlopen dan. Maar dat, ik, ben, ik ben blij te horen. Ik concludeer maar even, Marco, dat jij zegt... wij gaan het doen. We gaan inderdaad zorgen dat die, dat die sneeuw verdwijnt... met behulp van onze, onze uitkeringsgerechten in Rotterdam. Dat zou, ik zou het zeer, uh, zeer uh, bejubelen als het, als het ook echt van de grond uh, komt. Maar het, het initiatief lijkt er te komen, moet ik zeggen, Marco. Als ik je hoor. Ja, en dus je zal, je zal uh, uh, zien dat... Dat er waarschijnlijk uh, uh, zo meteen ook, want we hebben eerder heb ik die oproep ook al gesteund. Hè? Ja. Want die kwam uh, volgens mij uit Utrecht of zo uh, van een korpschef. Uh, en um, ook gezegd van, uh, nou wat mij betreft uh, roepen we ook onze instellingen op om daar, uh, daar actief mee Leuk. te doen. En ik zie ook een hele leuke initiatief ontstaan. Dus dat, nou. uh, dat, uh, dat, uh, dat is gewoon belangrijk weet je. En ja. ook dat je dit, uh, dit debat voert. Oké, okay, dankjewel Marco Florijn, wethouder sociale zaken in Rotterdam, die het ermee eens is. En hij roept eigenlijk instanties op in Rotterdam: meld je bij Marco Florijn, de wethouder, en we gaan die sneeuwactie tegemoet zien. Met werkloze sneeuwruimen zeg ik. U kunt nog net meedoen: 3,5 minuut, 0800, 1121. Ook alle gemeenten die meeluisteren, medewerkers enzovoorts... doe mee, zou ik zeggen, maak er een landelijke actie van... en zet uw, uw werklozen ook in voor het uh, sneeuwvrijmaken van de belangrijkste routes. Ik vind het mooi. Remco Wijburg zegt... Eerdmans niet beperkt tot werkzoekende regel koffin. Ik kom ook een uurtje, kijk, Remco haakt in. Henoys-Farissen zegt, eens, wie weet schuift het wat. Uh, dan komt Mark Westerdoor binnen. Eens, geef uh, in zaken sneeuwruimen wel loon naar werken. Niets gaat voor niets. Of schakel Korps Nationale Reserve in. zo. Die gaat weer een stapje verder. Ik ga naar mevrouw de Raar uit Heerlen. Goedenavond mevrouw, hoe is het in Heerlen? Daar ligt nog altijd sneeuw. Toch wel? Ja hoor, maar ik uh, wilde alleen maar niet voor de werkelozen praten of niet voor de andere mensen, maar ik liep woensdagmorgen rond de middag hier over de parkeerplaats. Daar staan vier melden van de gemeente, die hebben ja. van die oranje hesjes staan. En het was daar, daar lag veel sneeuw. Ik zeg, goh, kon, kunnen de heren daar niet een klein paadje maken? Nee, nee, nee, nee, dat mogen wij niet. Ik zeg, waarom? Je kunt toch daar een paadje maken? Nee, dat mag niet. Van de reinigingsdienst? Dat, dat, ja, ik denk dat het van de reinigingsdienst. Ze stonden daar bij hun wagen. Ik denk hm? dat ze even een lunchpauze hadden of ja. daar gewoon wel een sigaretje te roken. Stom. Gewoon stom. Mevrouw de Raar, dank u wel uit Heerlen. We gaan nog even naar eh, Amsterdam. Meneer Hofman, goedenavond. Goedenavond, heer. En goedavond. reageert u maar. Nou, ik ben het in feite niet met de stelling eens. Het is meer een en-en-situatie. Ja. Nee, ik bedoel, mensen, mensen die, uh, die wel een baan hebben... die kunnen misschien ook, zoals ik uh, gedaan heb... afgelopen dinsdagochtend een half uurtje vroeger opstaan... en de stoep stoepsnee ja. vrijmaken. Ja. En dat zou een hoop schelen nee, in het Nee, zeker. Maar waar, kom waar, waar, waar, ja. Wat zegt u? Nee, sorry, dat kun je ontbreken. Maar dan kom je natuurlijk niet op de paden en de, de routes... bij de supermarkten, bij de bus, bij, bij, bij de kerken. Daar, daar ben je natuurlijk nog niet geweest dan, hè? Daarom noem ik het een en, en situatie. Ja, ja, eens. Als dan, en als je dan denkt van nou, we kunnen mensen die tijdelijk geen werk hebben of anderszins nuttig inzetten. Prima, maar dan ben ik het eens met voorgesprekers die zeggen, uh, dan moet je ze er ook voor betalen. Ja, nou ja, dat, dat is dan een verschil. Met, met, met mij, Want ik zeg, je moet het eigenlijk gewoon niet een. Uh, je moet het gewoon vanuit, je, vanuit het feit dat je ook geld van de staat krijgt. Uh, nou, ja, maar dan draai ik het ook om. En dan vind ik ook dat de mensen die uh, op, op een andere manier hun geld verdienen... de verantwoordelijkheid ook hebben om hun eigen stoep schoon te vegen. Vindt ja, ik dan kom je op een discussie. Nou ja, die, die, die wordt, dan trekt u hem breder. Ik zou iets, iets willen ik een zelf versmaken. Ik moeilijk te been, meneer. En het zou ja. een lief, lief waard zijn okay. als de buren bij mij ook uh, op dezelfde manier... Uh, met deze paar dagen, dat er al per jaar sneeuw in Nederland ligt. Ik snap. Gewoon van, vanuit zichzelf denken van, nou, dat ja. maken we even schoon. Dat doen we niet alleen voor onszelf, maar dat doen we ook voor de andere mensen. Dank u wel, meneer Hofman uit Amsterdam. En u sluit de lijst van bellers af. Helaas, meneer Blom, mevrouw Meenderman, we kunnen u niet meer te woord staan. Meneer Van Rest, onze oudste beller van 84. Die zegt me nog dat hij tot twee jaar geleden gewoon zijn eigen stoepje heeft geveegd. Dat u het maar weet. En Erik Bereda zegt, Eerdmans als werkloos zou je in dienst moeten komen... van de overheid en sociaal inzetbaar mogen zijn. U kunt op www.twitter.com nog verder. Lezen. We gaan nu verlaten. Brans gaat door met Wilma de Rek in de show over haar Cont Canto Ostinato. Brans met boeken. Zondag weer tijd voor even. Jinek op zondag met Henk Vegen. krol Howard Komproe en Martin Graus. Zondag om half tien op Nederland 1. Wordt een leuke uitzending volgens mij. U kunt deze uitzending teruglezen en luisteren op omroepnl.nl/avondspits. Maandag zijn we terug vanaf half zeven hier op Radio 1. Een heel fijn weekend. Mooie avond. Graag tot maandagavond. Zes elf reed Jan Uitham. Hij finishte in de Tocht der Tochten als tweede. In twee dingen: Jan Uitham over de hel van 63. Maar je hoorde ze vallen, en hoorde ze vloeken en schelden. En ja, een soort slagveld. En zijn jaren in Nederlands-Indië. Twee dingen. Straks tussen acht en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.